Mark Visser met het NOS Journaal. Pensioen en het pensioenfonds opzetten speciaal voor ZZP'ers. In januari moet het fonds van start gaan. Ondernemers bepalen zelf of en hoeveel ze inleggen. Ook beslissen ze zelf wanneer het pensioen tussen hun 60ste en 70ste ingaat. APG belegt het geld. Opgebouwde vermogen kan ook worden gebruikt bij langdurige arbeidsongeschiktheid. In de Verenigde Staten is een 89-jarige man opgepakt die in de Tweede Wereldoorlog bewaker zou zijn geweest in het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Duitsland verdenkt hem van betrokkenheid bij het vergassen van zeker 216.000 joden. In augustus wordt een besluit genomen over zijn mogelijke uitzetting naar Duitsland. Tot die tijd blijft hij in een Amerikaanse cel. In Madrid zijn duizenden agenten op de been om de troonswisseling in goede banen te leiden. Het is een sobere ceremonie. Er zijn geen buitenlandse gasten uitgenodigd. Eerst wordt het bevel over de strijdkrachten overgedragen. En daarna legt Philippe de Vijfde de eet af. Er wordt een militair defilé gehouden. En is er een rijtour door de stad en een scène. Nederland en Chili hebben zich in groep B bij het WK Voetbal in Brazilië geplaatst bij de laatste 16. Chili schakelde gisteravond regerend kampioen Spanje uit na een overwinning met 2-0. En Nederland won eerder op de avond met 3-2 van Australië. In groep A schakelde Kroatië Cameroen uit door een 4-0 zegen. Kroatië, Mexico en Brazilië moeten nu uitmaken wie naar de volgende ronde gaat. En Oranje of Chili als tegenstander treft. In Den Haag is het na de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal op verschillende plaatsen onrustig geweest. Er zijn acht mensen opgepakt, onder meer voor belediging van de politie en het afsteken van zwaar vuurwerk. Maar toch is de Haagse politie tevreden. Volgens de woordvoerder was het vroeger veel erger. Het weer, groot deel van de dag is het bewolkt. Soms motregen of een bui. En de zon breekt af en toe door bij een graad of 18. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen knopen de Raasdorp en de hoek 5 kilometer. Heeft te maken met een kraanwagen met een klapband en een probleem met de luchtleiding. De rechte is daar voorlopig nog dicht. Volgens Rijkswaterstaat duurt dat nog tot negen uur. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan vijf kilometer. Een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen knop Knopend Rottenpolderplein en de Wijkertunnel vier kilometer. Bij de Wijkertunnel zijn twee reishokken dicht. Dat gaat nog tot rond half negen duren. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... voor knooppunt 5 kilometer. A12 Utrecht en Haag bij Woerden drie... A20 Gouden Hoek van Holland voor Moordrecht ook 3 kilometer. En verderop bij, bij Rotterdam-Krooswijk 2. A22 Beverwijk richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en IJmuiden 2 kilometer. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond 2. En op de A27 Almere-Utrecht bij Beeldhoven 3 kilometer. Tot zover zo de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Radio Stiphout. Op de Grote Krocht 34 tot 36 in Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Diana Ross en uh, Sammy Davis Jr., een brand new day. Nou, dat is begonnen en dat. Uh, uh, spetterend nummer. Ja, om de dag te beginnen wakken. Ja, uh, en ochtendgymnastiek meteen <laughs> te doen. Zeker na ja, gisteravond ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, het is uh, inderdaad. Ja. Ja, het is na de avond tevoren een wonderlijke avond voor uh, in ieder geval de voetballiefhebbers uh, onder ons. Uh, ja, dat is zo. Ja, ja, de gekte gaat nu losbreken, ben ik bang. Ja. Welkom uh, bij Goedemorgen Zandvoort vanuit uh, Hotel Hoogland, waar het altijd gezellig is uh, in de bar. en uh, Waar Gert van Kuik, die komt nog maar, die gaat u met gulle hand een kopje koffie schenken. De redactie en samenstelling van programma's in handen van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en Gerry Rutte. De regie en techniek is in handen van Pascal van der Beek en wat later Mark van Dalen. En presentatie, u heeft ons al een beetje gehoord, inclusief onze eerste gast, Gerry Rutte. Goedemorgen, Don Goedemorgen. En maar uh, goedemorgen naar onze eerste gast uh, toe ook. Burgemeester Niek Meijer. En uh, goedemorgen. Uh, die gaat ons zometeen iets vertellen over uh, de bouwvergunning... die is toegekend aan uh, het nieuwe hekwerk uh, bij uh, Groot Bentveld... waar destijds nogal wat commotie over was. En uh, nu toch duidelijk wat minder en het waarom gaan we dan ook wel horen. Uh, daarna gaan we naar culinair Zandvoort. Lana Lemmens zit al in de startblokken om ons daar van alles over te vertellen. En uh, het laatste onderwerp voor de pauze is Sunny Veel. Dat is de mens achter de ondernemer van Zonne Sunny Beach. We gaan vragen wie ze is en waarom ze nu hier in Zandvoort een bedrijf geopend ja. heeft. Het tweede uur uh, beginnen we met, uh, in de serie De Mensen achter de politicus... met Michiel Hermsen van D66. Uh, om 11.25 uur het uh, nieuwe festival in de cloud op het circuitpark Zandvoort. Lodewijk Berghuis gaat ons daar alles over vertellen. En we sluiten af met de drie jeugdkampioenen... badminton uit één gezin. Wessel, Brechje en Imke van der Aar... zijn te gast bij ons. En die gaan daar ons alles over vertellen. Goed. Maar nu eerst uh, terug naar het eerste onderwerp. Uh, meneer Meijer, hartelijk welkom. Dat hadden we eigenlijk al gezegd. En, uh, ja, tot onze verrassing verscheen in de media nieuws over het toekennen aarzelend en met de nodige voorzichtigheid van een bouwvergunning voor het hekwerk wat destijds nogal wat opzienbaarde. Ja. Wat is er veranderd waardoor het college heeft gezegd, nou we kunnen het wel doen. Ja. Ja, het is, het is een, nieuwe, een nieuwe aanvraag en die wordt altijd weer getoetst op basis van wat het feit van de feit hand is. En dat we de vorige keer als, als leermoment, ook als college, hebben we is dat wij bij een aanvraag wat neigt naar een, een kunstzinnige uiting, de vorige woord, dat was echt een kunst voor, voorwaarts, dat we dan de doorvragen naar de achterliggende intentie. En dat laten we dan door de adviescommissie doen, de adviespolitie en in, in uh, deze aanvraag is de vraag altijd: van hoe kijk je ernaar? Hier de, heeft de adviescommissie uh, gesproken met de aanvraag en de documentaar gelezen. En die heeft gezegd: nou, dit is een hekwerk. En niet zozeer een kunsthekwerk. Het is wel een kunsthekwerk Let op wat ik voor woorden ik gebruik. En je, je zou het natuurlijk, maar dat is altijd hoe wij naar de wereld kijken. We hebben ons eigen beeld, onze eigen interpretatie. Je zou het ook een kunsthekwerk kunnen noemen beide kanten. En de commissie heeft dat helemaal gewogen, doorgevraagd... ...en zegt nou de achtergronden zijn... ...die zijn zoals de commissie het bekijkt ook neutraal... ...dus de commissie heeft gezegd... ...door basis van alle regels die gelden... ...adviseren wij positief. Ja. Nou en wat wij de vorige keer ook... ...met het vorige besluit hebben uitgereikt. ...is dit is een gebonden beslissing... ...het is niet aan de overheid om te zeggen... ...dat is mooi of niet mooi... ...gelukkig is dat niet zo... ...want dan zouden we namelijk in een hele merkwaardige... Ja. ...en dat betekent dat wij dat besluit op die manier ook hebben genomen. Ja, eh niemand snapt thuis. Zo uh, dat uh, uh, nieuw begin. Uh, nee hoor. Oké. Okay. Uh, Hij staat aan. Knopje. Nou, het knopje. Ja, nee, het is, uh, het is dus anders geworden. Uh, de commotie die vorige keer ontstond was door uh, ja, wat naar associaties met uh, de Tweede Wereldoorlog. Ja. ja. Uh, die zijn eruit nu. Ja. Dit, dit, dit heeft, uh, zoals, zoals het is getoetst, een hele andere associatie. Ja. Uh, daarom zei ik net ook, uh, onze commissie dat het heeft getoetst, die zegt ook, het is een hekwerk. Ja. En natuurlijk een kunstzinnige verhaal. Ja vormgeving. Uh, deze interpretatie bestond al een aantal jaren, dat kun je ook terugvinden in, uh, in de historie en in documentatie. Uh, en en uh, wat, wat bij het college lastig lag, is van ja, je wilt in die omgeving die toch al uh, gevoelig is, want ja. dat, dat heeft natuurlijk een enorme impact op mensen, en ook breder heeft dat gehad, uh, heb je niet behoefte om opnieuw oude wonden open te rijden. Ja. En dat is ook de reden waarom wij zeggen van ja, uh, jongens, onze handen zijn gebonden, we hebben het nu en dat was de les van de vorige keer uitgebreider getoetst. En dan kan het in die vorm van toetsing. Maar een prikkeldraadhek... dat ge geeft ook weer een soort associatie misschien. Zou je het dan niet anders moeten noemen? Ja, ik, ik weet niet of u het gezien heeft op de foto's. Ja. En, en dan zegt de, de, de, de adviescommissie uh, Welstand... Ja, uh, voor de luisteraars thuis... En mij wordt nu de foto uit een uh, dalblad getoond. Nou, ik heb hem ook digitaal hier. Um, en... en um, ja, wat, als je de, het advies van de commissie daarover leest, die zegt, ja, het zijn uh, zachte vormen, het is een uitvergroting en het heeft ook niet met de context daarin de bedoeling om daar te prikkelen in die zin. En met de toetsing en de regels die daarvoor zijn, dan heb je als overheid uh, ook de verantwoordelijkheid in dat opzicht om volgens dat stelsel te beslissen. Ja. Het is niet zozeer uh, de mening van het college over het kunstwerk. Want dat wordt natuurlijk heel lastig om een kunstwerk te beoordelen. En dat is heel subjectief. Ja, ja. Nou ja. Nee, maar dat, dat is wat ik net zei. Een, een overheid heeft niet te toetsen of iets nee. mooi of niet nee. mooi is. En dat moeten wij ook vooral niet willen als samenleving. Ja. Uh, want dan ga je naar een rigide vorm... waarin je iedere creativiteit, iedere vorm, iedere kunstzinnige uiting... Uh, op een weegschaal moet gaan leggen. En daar kom je dus niet uit. Als ja. mensen het daar niet mee eens zijn en ze vinden het aanstootgevend, gaan ze naar een onafhankelijk instituut. En dat is onze rechtelijke macht. En die toetst zowel of de overheid redelijk handelt, maar ook ja. of buren redelijk handelen. Ja. ja, het cynische in dat geval is dat uh, het regime waar we het over hadden, nou juist dat wel deed. Te beoordelen of iets kunst was, of entaart het uh, kunst was. Ja. Ja. En dan ga je direct uit. En heeft men zich er ook massaal tegen verzet? Ja is ook echt overal terug te lezen. En dat is natuurlijk terecht. Ja. Als je op die manier als overheid je wilt profileren. Ja. Maar die, die eigenaar, uh, zoekt die grenzen op? Uh, doet hij dat bewust? Uh, Heeft... Dat heb ik hem niet gevraagd. Uh, dus ik, ik kan er niet exact het antwoord op geven. Ik weet wel dat de eigenaar zelf... hij is, hij is, hij is, op, hij is, hij is echt op zoek naar hele trendzettende uh, kunst. Ja. No. En, en dat is, ook dat is een persoonlijke beleving. Ja. Uh, het is al mensen of ze, of wat ze aan kunst mooi of niet mooi vinden. Als ik naar een schilderij kijk, of ik zie daar hier op de wand een prachtige poster van de prijs van Zandvoort 7 augustus 1948, dan zie ik daar andere dingen in. Maar door een woordgebruik geef ik al een kwalificatie. En dat is persoonlijk. Ja. Ja. Nou ja, je kan, zoals in het eerdere ontwerp, naar die entree kijken als van dat kan niet. Dat doet ons denken aan een regime wat we verwerpen. Maar je ja. kan ook zeggen, het is een aanklacht tegen dat regime ja. van nooit meer. Ja, en, en, en dat, dat is maar hoe je ernaar kijkt. Dat, Welke dat, intentie je hebt. Ja. En, en wat, wat bij, de, de, bij, bij het vorige kunstwerk echt ongelukkig is gegaan... is de vorm van communicatie. Ja. En daardoor hebben veel mensen daar aanstoot aan genomen. En, en dat kan ik me hartstikke goed voorstellen. Ja. Ja. Dus dat is ook de reden waarom wij als college zeiden... van ja, jongens, op dit moment is dat nou verstandig. Wil je dat nou? Het ligt misschien nog gevoelig. Ja. Uh, ook al kun je objectief gezien als overheid... Uh, zeggen van ja, je verleent een vergunning. Ja. Maar er, er is meer in de wereld... dan alleen maar regels. Ja. Uh, er wordt nu... wat meer gecommuniceerd... rondom deze ja. vergunning. Omdat dat is ook wat was. wij geleerd hebben. Dat ja. we hem uh, proactiever ja. ja. hebben. Ja. hebben ja. Met een persbericht de wereld ja. in ja. hebben ja. gezet. Heeft het nog uh, invloed gehad... dat eigenlijk een ander college nu... oordeelt dan het vorige college? Of nee. het vorige ontwerp? Nee, dat, dat, dat mag niet. Want het college is gebonden aan die strakke ah, toetsing. Ja, oké. Okay. Is dat landelijk een landelijke ja. Uh, ja, ja. ja. Oh, okay. en, en de twee leermomenten van de vorige keer, dus dat wij bij, daar waar het een kunstzinnige uiting krijgt, dat we dieper gaan doorvragen naar de achterliggende motieven, dat is goed op gereageerd. Daar heeft ook de welstandscommissie echt aandacht aan besteed. Dat advies vind ik daarin ook volstrekt helder. En het andere leermoment is dat we de communicatie zorgvuldig doen. Nou, dat hebben we nu met het persbericht ook gegeven. Ja. Dat is waar je het onderscheid kunt maken als college. Dat ja, was heel helder, vond ik ook heel helder. Ja. En, uh, heeft u ja. al reacties gehad? Uh, ja en nee, uh, we hebben uh, minimaal één uh, heel boos telefoontje gehad van de inwoner uit Amsterdam. Uh, en dat was op zich een onplezierig telefoontje... omdat de man zich eerst als iemand anders voordeed. Nou, dat vind ik altijd onprettig. Ik ja. vind, als je iets te zeggen hebt... dat mag je altijd tegen ons zeggen als overheid. Bij voorkeur een beetje op een uh, normale manier. Maar emotioneel kan ik me ook voorstellen. Maar als je je voordoet als een ander... dan ga je, heb je bij mij al 1-0 achterstand. Ja. Ja. En, en er zijn natuurlijk meer reacties binnengekomen. Uh, maar het is niet in die omvang... en in die, die mate als de vorige keer. En dit, uh, dit hekwerk heeft ook een ander... Andere uitstraling, het heeft ook een andere achtergrond. Ja, ja het is anders. Ja. Dus uh, het oordeel dat mensen hebben... dat uh, moeten ze dan maar eerst is aanzien aan de hand van het ontwerp. Ja. En dat ik zie hier een, een foto in, in een dagblad, of een weekblad. Dat zijn zo'n beetje de enige foto's die er zijn... of worden de tekening ook gepubliceerd? Nee, is het al is geplaatst? Een... Of wordt, uh, uh, het, het is geplaatst volgens ja. mij. Okay. Ik, ben, ik ben nu even aan het, uh, aan het inloggen in mijn hulpmiddels. Voor de luisteraar thuis. Het, het staat er al. Dus uh, mensen ook. kunnen het in die zin ook uh, bekijken. Het is roze, zie ik ook. Nee, het is uh, rood-bruin. Oh. Uh, een, een zachte rood-bruine kleur. Omdat okay. die welstandseisen maken ook... dat je daar niet een hele scherpe, uh, fluoriserende bijvoorbeeld kleur wilt hebben. Dus uh, dat soort aspecten zijn allemaal meegewogen... Past het daar in die omgeving? Ja. Het landgoed is een beschutte omgeving. Is ook een monumentale omgeving. Ja. Dit zit net op een stukje zonder die monumentale status. Maar we zoeken wel. En er wordt ook naar gekeken naar die balans. En dat vindt eh, de adviescommissie ook. Dat die balans er is. Nou en dat eh, de vorm eh, zie je dan ook. Op, op foto's. Het is 1,80 meter hoog. Dus het dient ook in die zin als een hekwerk. Ja, ja. Ja? Maar het is nogmaals, eh, ook dat is een woordkeus, het is wel een kunstzinnige vorm van een hekwerk. Want het is niet het standaard spijlenhekwerk wat je ziet, of het kippengaas Het zijn even mijn woorden, maar dan weet u wat ik bedoel. iconisch ja. kunstwerk, <laughs> zeggen ze. <laughs> is dat zo? Oh. Oh. Ja. Ja, goed. Nou, dat, ja. dat, dat, dat zou niet mijn associatie gelijk zijn, maar uh, dat, dat, is, dat is het mooie van, u ziet dat een en ieder erin ziet wat, wat, wat bij hem past als woordkeuze. En dat is ook mooi. Je zou dus tegen mensen zeggen die daar toch wat wantrouwend zijn. Ga kijken. En heb je opmerkingen ja. erover, laat het horen. Maar. Ja. je leven in een vrij land. Ja, ga maar eens ja. eerst kijken of, of je eraan stoort. Wat mij betreft genoeg over het hekwerk, zo langzamerhand. Het is heel duidelijk, het staat er, de vergunning is er. Uh, we hebben nog een minuutje of twee over. Is er iets wat u nog kwijt wil, uh, buiten dit onderwerp? Want eigenlijk zou je af en toe eens zoiets van... Uh, in dit programma moeten hebben van... Uh, berichten van de burgemeester. Als u iets zou, <laughs> één keer per kwartaal, of wat dan ook. Als, als u wat kwijt wil, of, of zo. Ja, ik... Uh... Yeah. Uh nou, ik, ik ga, ik ga op, op die open uitnodiging, daar ga ik eens op kouden. Dat is misschien wel aardig uh, dat ik één keer per kwartaal. Uh, gewoon voor de vuist weg is wat ervaringen ga delen. En of dat, dat, dat vergt ja, precies. En maar dat, dat bedoel ik. zijn ja. of ja. gaan gebeuren. De, de, eigenlijk in, de, in die context zoals we nu erover hebben, ervaringen. Wat, wat raakt je? Uh, ja. Waarvan denk je, hé, hey, uh, dat dilemma wil ik eens delen. Maar ook waar maakt um, u zich zorgen over? Ja. Ja. Ja. Wat speelt nou, er? In, in, in, in... Soms is dat niet handig om dat altijd te ventileren. <laughs> uh, <laughs> <lacht> dit is een grapje, luisteraars thuis. <lacht> nee, daarom zeg ik, woor, bust het woord dilemma's, Want uh, je kunt je over heel veel dingen zorgen maken. En toch, dingen lossen zich vaak weer op in de tijd. Ja. En door, door te veel zorgen te delen, daar geloof ik niet zo in. En natuurlijk deel ik die wel eens. Maar de kunst is om daar achter te komen en te kijken van wat zit daar werkelijk achter. Want als we in zorg, en dat slaat door in angst, gaan denken... dan gaan we stilstaan in dit dorp. En dat is ja. volgens mij niet wat we willen. Maar ik ik ik ga die. Uh Uitdaging aan. Ik kom terug met een voorstel. en Dat we één keer per kwartaal bijvoorbeeld dus een half uur... Uh, Even bijpraten. En, en, het kwartaal van de burgemeester. Ja, en, dat, en meteen hebben we al een titel. <lacht> goed. goed. Uh, zullen we het uh, voor dit moment dan bij laten? Prima. Okay. Het spijt me dat ik woensdag een vergadering heb... als het Nederlands elftal de tweede wedstrijd speelt. Ah ja, ja, ja. ja. Oh, wat een, <lacht> U bent voetballiefhebber. <lacht> nou, ik blijf er... Uh, ik zeg altijd, voor voetbal zet ik niks om. Nee. Maar als ik enigszins kan plooi ik het wel zo. En gisteren was ik wel blij... dat ik met Jannie op de bank... Uh, kon genieten van een ja. prachtige wedstrijd. Ja, ja, dat was geweldig. En als je hem niet kon volgen, dan hoorde je de buurt wel ja. Ja, ja dat was echt uh, top. Ja. Goed, dank u dat u tijd heeft willen vrijmaken. En uh, we zien u graag... Uh, regelmatig terug. Als dat, uh, Wij komen erop terug. Graag. Goed, bedankt, Plezierig weekend. Dank u wel. Hetzelfde. Wij gaan verder met uh, Gilbert O'Sullivan... met Monique.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 just Ja, en dit was Gilbert O'Sullivan met Matrimony. En aangeschoven zijn Lana en Harry Lemmens. En het gaat over culinair Zandvoort. Wat op 2021 en 22 juni weer van start gaat voor de zesde keer. Klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat uh, vertel gaat er weer aankomen. Ja, u zegt het al. 20, 21, 22 juni dan... Uh, voor de zesde keer culinair antwoord op het Gastasplein en wij hebben er zin in en een leuk programma ook. Ja, ik nou heb ja. het. Uh, de, het krantje, ja, ja, ja. ja. ja nou, we nou zijn er trots op. Ja, ja daar zijn nou, we, ook, we zijn we zijn echt wel. wel blij dat. Ja, uh, ja. Het is elk jaar weer verschillend met het aantal inschrijvingen. En soms dan, uh, zijn ze niet, uh, nou ja, niet weg te, te zetten in de zin van dat we er echt genoeg hebben en, en meer. We hadden nu ook mensen op de wachtlijst. Echt waar? Ja, en andere jaren dan is het weer moeilijk. Vorig jaar was het uh, echt moeilijker. Om het vol ja. te krijgen. Ja, absoluut. Ja. Wij hebben het niet vol gekregen zelfs. Dus, uh... Vorig jaar hadden we maar 11 restaurants staan. In principe kunnen er 15 staan. En daar zit dan uh, de koffieclub uh, bij. Of tenminste de koffiecorner uh, of hoe ja, Nou uh, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. ja, En Maar vorig jaar hadden we er maar elf. Plus ja. de koffie. Dus ja. we waren er ja. maar twaalf. En nu door. hebben we er? Ja, we hebben nu doordat we een nieuwe opstelling hebben... Uh, hebben we zeventien deelnemers. Waarvan er, waar, waarvan er eentje dan het wapen van Zandvoort is. Die, die exploiteert vanuit zijn eigen zaak. Dus uh, uiteindelijk zestien deelnemers echt... Uh, Waarvan we er dan ook nog zelf één zijn. Omdat we zelf de bar runnen met vrijwilligers. Maar ja, het is een nieuwe opstelling. Dus dat is ook best wel heel erg spannend. En is 16e Max? Of kunnen jullie er nog meer Nou, in deze opstelling was dit wel de Max. Ja, absoluut. Nou, het staat zat vol. Ja, en je moet op een gegeven moment misschien ook gewoon zeggen van... Ik weet nog, na het eerste jaar was dat tegen meteen iedereen lined en enthousiast. Ja, je moet ook de Raadruisplein erbij. Maar dat willen we helemaal niet. En niet en niet het feit één... Dat we vorig jaar nog veel moeite moesten doen. Maar um, het, het moet ook wel iets um, ja, dorps houden. Ja. En, en, en iedereen moet ook nog uh, nou ja, zijn kosten er weer uit kunnen halen. Dus nee hoor, wij vinden dit uh, wij vinden het een hele mooie opstelling. En uh, het wordt er zeker ja, het ziet niet meer. Het altijd heel erg ja. gezellig uit. En, ja, ik heb zo eens de lijst van deelnemers ja. zitten bekijken. En uh, ik was ook nieuwsgierig. Moet je als comité selectief zijn in wie je wel en niet toelaat. Nou, jullie zeggen zelf al het ene jaar wel. Het andere jaar niet. Dan kan nou, er dus als... nou, selectief zijn we niet. Selectief? Nee? Nou, ja, in ja, die zin dat. Ja. Dat zijn we elk jaar. Want als je een deelnemer wil zijn die niet aan de voorwaarden voldoet. dan maakt het ons echt niet uit al hebben we maar tien inschrijvingen, je voldoet niet aan de Wat voorwaarden. Wat zijn de voorwaarden dan Nou, aan? bijvoorbeeld dat je een restauranthouder moet zijn, dat je uh, uh, is gevestigd ja. moet zijn. Dus daarin zijn we absoluut selectief. Maar op het moment dat je aan die voor, voorwaarden, voorwaarden voldoet, ja, dan heeft iedereen uh, de mogelijkheid om mee te doen. En, um, en dat is dus uh, uiteenlopend van een culinair hoogstaand restaurant als Evies, tot aan een prachtig en gezellig en heel erg welkome deelnemer als uh, bijvoorbeeld het pannenkoekenhuis. Ja. Ja. Leuk. Ja. Ja. Ja, nou ja, waarom niet? Hè? Nee, ja precies. En daarin zijn we selectief. Maar als er meer als deelnemers zijn. Die, althans mensen die mee willen doen. Als dat we plekken hebben. Dan wordt er, er gewoon. Nou, dat is ons één jaar. Uh, ja. Is dat gebeurd? Ja, ja. dat jaar. Twee, drie geleden. Ik denk al drie jaar geleden. Ik ja, denk ja, ook alweer drie jaar geleden. Ja, ja. ja dit jaar waar, hebben we er wel twee op de dan wachtlijst staan. Twee... Derde jaar. Ja, derde, derde jaar. jaar ja. Ja. We hebben er uh, dit jaar wel twee op de wachtlijst staan. Ja. Maar die waren net te laat. We hebben echt best wel een harde deadline uh, voor ja. inschrijven. Ja. Daar maken we ook geen uitzondering in. Um, als je niet hebt ingeschreven op die datum, dan heb je pech. Ja. Ja, of je moet mazzel hebben dat er te weinig inschrijvingen waren op op de ja. dat datum van. Dat was in dit jaar niet het geval. Daar waren we precies op het aantal deelnemers wat hier nu staat. En we hebben er nu twee op de wachtlijst staan. En uh, ja. Nou ja, als we volgend jaar allemaal inschrijven op tijd, ja, dan moeten we loten. Maar wie dan leeft, nee. wie dan ja. Maar die mensen die op de wachtlijst staan nu, mogen die dan volgend jaar uh, wel meedoen? Of gaat het dan gewoon weer... Nee, dat weer gaat gewoon, gewoon gekeken worden of er genoeg deelnemers zijn. Zijn er genoeg ja. deelnemers, dan, uh, houd, dan mogen ze meedoen. Zijn er te veel, dan gaan we loten. En het feit dat je zelf te laat bent geweest, jaar ja, kun je de organisatie niet kwalijk nemen. Ze zijn ja. dan gewoon volgend jaar mee. En als er geloot moet worden, dan ga je in de loting. Het enige wat we toen hebben gezegd, drie jaar geleden met het loten, als je uitgeloot wordt, omdat je niet kan plaatsen, dan heb je het jaar daarop, mits je aan andere voorwaarden voldoet, hè, want dat, dat hmm. houden we vast, dan heb je recht om in, ook uh, te ja, gaan dus, staan. Oh, ja. Dus ja. okay. eigenlijk antwoord, uw vraag... Nu niet, want ze waren te laat. Hadden we gelood, dan hadden ze volgend jaar eigenlijk een ja. gegarandeerde plek oh, ja. Ja, okay. ja. Ja. Ja, ja als ik zo naar die, die lijst kijk, is het heel leuk. Inderdaad, uh, je kunt uh, volgerecht, hoofdgerecht, dat kun je allemaal spreiden over waar je wil. En dan kun je daarna een kaasplankje nemen, koffie drinken. Ja, een borreltje vooraf. Je kan echt een heel ja. Ja. Samenstellen. ja We hebben natuurlijk heel veel ondernemers hebben natuurlijk zelf ook nog een, een zoet nagerecht op hun uh, menu staan. En daar word ik persoonlijk heel erg vrolijk van. Maar ja, we zijn ontzettend blij dat ons nou ja, het zesde jaar eindelijk gelukt is. Om ook uh, de Kaashoek uh, ja, Cornille, uh, erbij ja. te krijgen. We, we zijn ja. elk jaar bij en bij de Kaashoek en bij Peter Tromp geweest. Van <laughs> Doe nou mee, want we zouden het zo leuk vinden. Als we ja, ook iemand hebben met een hartige nagerecht. We dat vaak. Dat voor heel ja. veel mensen is dat uh, het afsluiten het, het afsluiten de afsluiting van Hello een culinaire. Bij ja, ja nou, dat ja. staat er ook op. Ja. Uh, dus daar zijn we echt heel erg blij mee. Ja, ja. ja. Dat is het. ja ik, ik vroeg daarnet uh, naar die. Die, die voorwaarden om te nemen. Omdat als je dan de samenstelling ziet... er zijn natuurlijk de restaurants in het dorp, duidelijk. Maar er is ook het strand bij. Ja. Dus het is niet beperkt tot het dorp. Zeker niet. Uh, en er zijn twee, het zal ik heel oneerbiedig zijn... ex-sportkantines, uh, oftewel twee sportfaciliteitsrestaurants uh, bij. Uh, en dat is iets wat niet zo voor de hand ligt, het laatste. Oh ja, als je denken. kijkt naar de links, dat is een volwaardig. <coughs> Ja, ja, ja oké, okay, ja. dat, dat ja. zeg ik ook. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Wij gaan niet oordelen op waar, hè, waar zit je en hoe, hoe doe je het. Uh, wij kijken, ben je bij de Kamer Verkoophandel ingeschreven als zijnde restaurant? Ja. En voer je dus ook eten? Ik bedoel, hè, je kan wel ingeschreven ja. zijn, maar als je dan nog steeds geen kaart hebt. Ja. Heb je een kaart, voer je eten? Uh, ja, nou ja, dan maakt het ons uh, verder niet uit. Want we, we, we hebben geen persoonlijke voorkeuren. Um, dat zijn de regels. En daar, als je daar voldoet, dan mag je mee uh, in het proces. Ja, maar je moet wel een restaurant restaurant zijn wat vrij toegankelijk is. Ja. ja. ja en dat zijn ze ja. ook en dat zijn Ze dus alle twee, zijn ja. dan toevallig aangekoppeld ja, aan een, maar, een Ik ben niet aangesloten bij beide verenigingen. En, uh, en ik kan daar naar binnen je lopen naar binnen. en gaan eten. Het okay. is ja, dus alleen een beetje buiten het dorp, denk ik. En dat is natuurlijk ook een reden dat zij graag ja. meedoen. Ja, natuurlijk. Ja, uh, om om uh, hun, zo hun te de, ja, heel graag te ja, ja. uh, Dat uh, Daarvoor hebben we Culinair Zandvoort ooit bedacht. Dat is namelijk om je eigen zaak te profileren. Ja. Ja. Uh, ja. Het is niet uit winstbejag. Onze doelstelling is ook niet dat mensen daar... Uh, heel erg rijk van worden. We hopen dat ze er... Nou in ieder geval te kosten zijn. Het zou mooi zijn als ze wat aan verdienen. Maar het is ja. absoluut niet de insteek. Het nee. moet een levende nee. advertentie zijn. Ja. ja, en dan juist als je niet... Um, uh, in het centrum gevestigd bent, dan is het een mooie plek om ja, jezelf te profileren. Ja, ja. ja, dat zou ook mijn volgende vraag geweest zijn. Waarom doen, de, waarom doen mensen mee daarmee, ondernemers? Uh, is het uit uh, ja, profileren, adverteren? Uh, ze zullen zeker omzet eruit halen. Daar gaat het Ik denk om... vooral voor, om, om hen te profileren. Ja. Om zichzelf te profileren. Dat is in ieder geval, daar hopen wij. Ja. Want dat is, de, dat is de basis van het culinair. Het moet een kleine hapje zijn. Dus je laat restaurant je op dit ja. uh, evenement. Kijk, wij, wij kunnen natuurlijk niet uh, antwoord geven voor deze restaurants. Nee, wij nee, hopen nee. dat dat de motivatie ja. is. Uh, we, we, hè, we zouden het ook heel gek vinden als mensen iets gaan verkopen wat ze normaal gesproken niet in hun eigen zaak uh, nee. verkopen. Want dan ben je nou, niet nee. dat aan het doen wat je normaal doet. Nee. Uh, we weten dat helemaal in het begin. Uh, nou, dat was denk ik het jaar dat we moesten lopen. Toen was er ook iemand ja, maar anders dan willen we wel samen. En, en dat was dan een, uh, een, een um, uh, thuisrestaurant, restaurant geloof ik met, met iets heel anders. Nee. Ja. Ja, dan gaan we wel samen. En toen zeiden we: ja, maar dat, dat, dat kan je eigenlijk dat helemaal zegt, niet. En niet. Nee. Uiteindelijk, een van de twee ondernemers heeft dus dat ook zijn eigen plek behouden. En die zei ook: nee, dat had inderdaad nooit gekund. Dus nee. dat is nee. gewoon niet de insteek. En nee. nee. nee, zeg, en die, die scharrekop, hè? Je, je kan alleen maar met ja. kun je, uh, kun je eten bestellen. Het evenement zeg maar. is gebaseerd ja. op het feit dat je scharrekoppen koopt. Ja. Bij uh, een aantal kassen die op het terrein staan. Hm. En daar kun je alleen maar mee betalen. Ja. En de scharrekop is een euro? Eén euro. Okay. En niet in de voorverkoop. Alleen maar nee, op het op daar, hè? Uh, het heeft met twee redenen te maken uh, waarom wij dit in in voorverkoop willen hebben. We hebben ieder jaar iemand die de uh, scharre kop, de voorkant ont uh, ontwerpt. Nou, ja. Ja. in dit geval zijn we er heel hartstikke trots op dat Heli Jansen het gedaan heeft. Leuk. Hij ziet er fantastisch ja, uit. Zijn nee, nee, geen, nee. Nee. We hebben hier niks meegenomen. Nee, nog geen nee, nee. nee, we laten hem pas zien. Nog geheim. Oh, Oké. Okay. Uh, dus dat is de eerste reden dat we daar hem presenteren. En daarnaast is het, ja, uh, we willen toch ook niet kans hebben dat mensen ook al is die kwalitatief heel goed... en is die dikker en zitten wat uh, merkjes in... we willen natuurlijk niet de kans lopen... dat ze door iemand, als we ze al een maand van tevoren uitgeven... Ga, uh, gedupliceerd worden. Ja, dat soort ja, dingen. Maar. Ja. maar eigenlijk is de eerste reden gewoon... dat we ja. hem willen presenteren... tijdens, de, nou in dit geval bij de opening. We hebben een speciale opening. En daar presenteren we. Ja, okay. En dan is die, natuurlijk, wordt die natuurlijk al verkocht... aan de, de mensen die al op het evenement lopen. Maar... Gepresenteerd wordt hij tijdens de opening. Ja. Goed, uh, we gaan een beetje afronden. Want Lana heeft loeiende haast. Die heeft een volgende afspraak. <lacht> ik heb al gebeld dat ik later zou komen. Nou, <lacht> uh, een laatste vraag eigenlijk: uh, de Vriendenclub. Ja? Uh, waarom is die nodig? Nou, we hebben, uh, um, het is tweeledig. We vinden het ontzettend leuk om de mensen uit Zandvoort erbij te betrekken. We zijn trots op ons evenement en we voelen en proeven dat in Zandvoort dat ook leeft. Hè. Heel veel mensen vinden het een leuk evenement. Uh, vorig jaar uh, was de gemeente Zandvoort gestopt met een uh, samenwerking met Hofman om uh, posters op te hangen. Dus misten wij een uiting zeg maar, in Zandvoort. Toen yeah. zaten we eigenlijk te denken van, nou, hè, hoe gaan we dat doen? En, op, en we waren eigenlijk daarnaast los daarvan al heel de tijd aan het nadenken van, hoe kunnen we nou, Zandvoorters erbij betrekken en toch ook wel een stukje inkomsten genereren. En die twee dingen kwamen eigenlijk samen. Dus we hebben bedacht dat de vrienden van, Zand, van, van Culinair Zandvoort um, een bedrag van 10 euro per jaar betalen. Ja. Daarvan, uh, daarvoor krijgen ze dus de vlag die ze allemaal uit kunnen hangen, waardoor iedereen weet culinair komt eraan ja, ja. uh, Maar daarnaast uh, nou ja, worden ze ook dit jaar weer uh, uitgenodigd voor de, de, voor de, de, de VIP-opening. VIP oh, uh, yeah. uh, nou, ze krijgen nog iets waar ze de rest van het jaar uh, ook nog profijt van uh, gaan hebben. Uh, en ja, ze krijgen van ons altijd eerder dan dat de rest van Zandvoort weet... wanneer het wanneer is, wie de deelnemers zijn. Ja, toch een beetje betrokkenheid. En, maar ja, heel eerlijk gezegd... Uh, uh, we moeten het allemaal doen met sponsoring en uh, ja. vrijwilligers. Dus ja. het is voor ons ook een belangrijk uh, nou ja, uh, stukje inkomsten. Dus ja, een stukje voorfinanciering van activiteiten die jullie moeten ontwikkelen? Ja, ja, ja precies. ja, ja Oké, okay, want het operationele deel... dat wordt betaald uit de deelname deelnamebedrag wat de nou. restaurants... De, de, de, de, de deelnemers betalen relatief ja? zeer weinig. Ja. Uh, er is ja, natuurlijk een grote hoofdsponsor. Dat is het Holland Casino Fonds. Ja. Okay, uh, ja. Daarnaast hebben we een ja. heleboel... Ja, de kans hele hele krant boel. staat er wel ja, mee. Aan de ja, ja. Staan erop, en er zijn... Ja. Nou, los van het feit dat er een heleboel adverteerders zijn, ja. maar er zijn er ook gewoon mensen die echt dingen sponsoren. Ja, dus Als ik gewoon alleen maar naar de Zandvoortse krant, naar de krant ja, kijk, nou, kijk ja. ja, Die wordt dus dat vol een heel groot gedeelte ja. gesponsord. Ja. En fantastisch gedaan trouwens. Uh, mm -hmm. Door de Zandvoortse krant. Ja. Dus. En, en we hebben heel veel mensen dus inderdaad in Natura, hè, dus we, een op de scharrenkop. Uh, um, de enveloppen zijn dit jaar uh, gesponsord. Dus daarin hebben we ja, heel ja. veel uh, dingen. Um, maar ook inderdaad, nou, de adverteerders die u hier in de krant ziet, maar ook op de website. We hebben doeken op, op, op het terrein hangen. Um, ja, en. en Eigenlijk de opmerking van ja dat wordt natuurlijk betaald door de ondernemers. Als, als we dat zouden doorrekenen um, nou ja, naar de werkelijke kosten... dan denk ik dat wij in Zandvoort weinig ondernemers zouden hebben die mee kunnen doen. Ja. Omdat dat gewoon... Um, dan wordt het veel te duur. Ja, he, nou, maar dan is dan het, dan is het ook niet leuk meer. Hè? Dan is het risico. Kijk, nu is er een, een relatief laag risico om mee te doen. Gelukkig. En dit jaar gaat het er ook naar zien dat het... Weer heel mooi weer wordt. Ja. Hebben wij nog ja. steeds goed weer gehad. Maar als je een, uh, Slecht, een weekend hebt ja. dat het met bakken naar beneden komt. dan moet je maar afwachten. Nou ja, ja. en he? ja. ja. ja, als... heel belangrijk. Eigenlijk zonder dat ik ons wil vergelijken met haarlem. want zij hebben hun eigen dingen. wij doen ons eigen ding. Maar een van de dingen waar wij heel erg uh, op willen hameren. is dat de gerechten betaalbaar blijven. Ja, Bij ons is een gerecht ja. maximaal zes scharrekoppen. En dat kunnen we ook zeggen. Want we kunnen zeggen van jullie. Jullie, hè, jullie kosten zijn niet uh, al te hoog. Uh, we willen het in die marge houden. In Haarlem betalen de ondernemers echt heel veel geld om mee ja, te doen. Ja. Er wordt wel eens geklaagd over: nou, hè, de ondernemers, het is allemaal zo duur daar. Ja, ik begrijp het wel, want ze moeten wel ja. om een beetje terug te verdienen. Ja, nee, en op deze zo. manier kunnen we het voor de ondernemers betaalbaar ja, houden. En dus ook voor de bezoeker. Ja, ja, ja ik, zat al, ik zat al te kijken. Een halve kreeft voor de ik zes uh, scharrekopjes. Ongelooflijk. Dat is, nou, dat, en dat is uh, leuk. Dat klinkt goed. Ja, hè? Ja. Ja, en dat hij klinkt is ook heel goed. goed. Ja. Ja. De kruis erg lekker. We moeten nog even vragen, de vrienden van, van Culinair Zandvoort. Wie, waar kunnen de mensen zich nou, melden op het Voor diegenen die, die niet de krant hebben gehad, want die, daar staat het allemaal in uitgelegd. Dat staat ook allemaal op de website www.culinair-zandvoort.nl. Mocht het nou allemaal niet meer op tijd geregeld kunnen worden, maar je wil wel bij de VIP-only opening zijn, kom dan gewoon vrijdag uh, nou ja, rond uh, kwart over zes um, naar de centrale bar. Daar kan je alsnog op dat moment, vriend van Zandvoort, van kunnen jullie naar Zandvoort worden? Je krijgt dan een vlag. Je krijgt dan de gadget van dit jaar. Okay. En je bent dan aanwezig bij onze opening. Oh, okay. Goed. Nee, Leuk. Ik hey, wil nog, nog één ding zeggen. Ja, dat wordt. Culinair uh, Zandvoort kan niet bestaan zonder de ongelooflijk veel uh, vrijwilligers Ja. Ja. Dus we hebben ja, ongeveer... Uh, Zoveel? Zo nou, ja, misschien wel 80 oh, in 80 85 ja. ja. vrijwilligers. Die beginnen uh, vanaf maandag beginnen ze de borden neer te zetten. De, de tentenopbouw helpen ze en dergelijke. Maar ook de kassenbemanning, de schoonmaakploeg. De bar. Indeling. ik. Alles wordt gedaan met vrijwilligers. Ja, maar, nou, maar geen zonder vrijwilligers. <laughs> nee, maar, zonder maar, vrijwilligers. Uh, nee, en daar zijn niet, we he? ontzettend blij mee. Ja. En we hebben nog het goede doel dit jaar. Oh ja. oh echt, dat is voor zo. de mensen die aan het eind van het uh, uh, evenement oh. rondlopen... en denken, ah, ik heb mijn schouwenkoppen. Ze zijn volgend jaar niet meer geldig. Lever ze in. Wij uh, hebben de, de zonnebloemafdeling Zand voor dit jaar als ons goede doel Dat is oh, mooi. Ja. Nou, hartstikke, hartstikke mooi. Hartstikke goed ook. Goed. Ja. Bedankt, Bedankt voor jullie de toekomst. Tijd. Dan, hartstikke leuk. Goed. Dank goed. voor jullie Krijgen komst. Dick Kings. Sunny Afternoon. Nou. Sail my yacht He's taken Girlfriends run up with my car. I'm gone back to her mom's park. Telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here. Ja, de Kings Sunny Afternoon. En het was de bedoeling dat we iemand van de zonstudio uitkrijgen. Ja, krijgen. Ja, we hebben geen zon, dus het zou <laughs> mooi ja. zijn als er iemand uh, kwam. Die is nog niet gearriveerd. Nog niet. Was waarschijnlijk nee. rust hij nog uit van de voetbalwedstrijd gisteravond. We gaan hopen dat hij elk moment binnen kan komen. En wij gaan uh, met de ondertussen de agenda. dan maar ja. met de agenda. Ja. Pik jij het eerste item op? Ja. Uh, Even kijken, van 2 mei tot 21 december is nog steeds de fototentoonstelling... een kleine fototentoonstelling van Anne Frank in het Zandvoortmuseum. Heb je, heb je hem gezien al? Oh, die... Nee, ik moet er nog. Is heel erg, weg, uh, ja, ja, ik ben een weekje weg geweest, dus ik moet, uh, nou, moet nog je wat hebt inhalen. Nog, uh. Ja, ik moet nog. Ja, tot 21 december. december. Ja. Dus, uh, en dan. Uh, is er een keramiek uh, tentoonstelling, ook in hetzelfde Museum? Ja. En die loopt een maandje. Die loopt van uh, 13 juni tot 13 juli. Oftewel, hij is gisteren geopend. Ja. En uh, dan loopt hij tot en met uh, 13 juli. Ja. Um, in uh, gebouw uh, Ook Zandvoort, uh, bij uh, Pluspunt in de, op de Vlemingstraat 55, is er nu een expositie van cursisten um, uh, in het gebouw. En dat is uh, heel leuk, ik heb het gezien. En uh, er is heel veel talent wat, ook wat in Zandvoort. Wat voor expositie? Ja, is het er is nu? een expositie van cursisten van Mona Adelmeijer. Hmm, Oké. Okay. Maar wat, wat kunnen we zien? Schilderijen? Je kan schilderijen. Uh, nee, alleen schilderijen. Oké. Okay. En. Uh, ja, er zit echt veel talent. Ja. Uh, en die hangen daar dus nog uh, deze maand en volgende maand. Oh. Dus voor iedereen is dat toegankelijk om daar uh, te kijken. Ja, en dan, uh, dan hebben we morgen is het vaderdag. En is vaderdag uh, suppen of surfen? Of wat is terwijl, suppen dan? Wat zou suppen zijn? Ja, nee, dat dat vraag ik me ook af. Dan moeten we er naartoe. <lacht> ja, jij ja, niet. <lacht> jij <lacht> niet. <lacht> nee. maar, en, en dat is bij de First Wave Surfschool. Dat is strandafgang bij tent nummer 13. En dat is van 11 uur s morgens tot 1 uur s ja. s middag. Ja, leuk vaderdag, cadeau. Uh, ja, uh, 17 juni is er een workshop solliciteren in de bibliotheek. En die is gratis. En die wordt dus ook door de gemeente wordt die, uh, uh, in samenwerking met de gemeente. Uh, van half twee tot half vier. Ja, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wat je daar dan gaat leren. Maar... Hoe je een cv maakt. Hè? Oh, okay. dus er zijn dus best veel mensen die dus nog geen ja. baan kunnen ja. vinden. Maar het is belangrijk dat ja. je ja. toch hè, een, cv, een goede cv kan opstellen. Ja. Uh, en de juiste woorden ja. gebruikt. en Niet van die trendy woorden die niemand iets ja, zegt. Nee, dat het een beetje eruit, uh, ja, dat je eruit springt. Ja. Goed, uh, 18 juni uh, hebben we de red carpet bingo... Nou, de loper voor het wordt uitgerold. uitgelegd. <laughs> en dat is uh, bij Meijer aan zee. Ja, dat is nummer dat is ter 7. hoogte van bouwenspellers. Nummer 16 is dat. Nummer, nummer 16. 16 ja. Ja. Uh, ook op 18 juni is er georganiseerd uh, uh, IVN Zuid-Kennemerland een anderhalf durende excursie zeedorpenlandschap... En die start bij het parkeerwachtershuisje het Friethofplein is gratis. Je hoeft je niet ook vooraf aan te melden. Maar wat oh. is een zeedorp, een landschap? Uh, nou, die hebben wel wat kenmerken. Je hebt van die typische zeedorp villa's en dergelijke. Die vind je in Noordwijk, in Zandvoort, Katwijk. Uh, ik denk dat, dat dat het uitgangspunt is. Goed... Uh, op 15 en 29 juni hebben we een kunst- en boekenmarkt. Oh, wat leuk! Ja. Op het Badhuisplein. Altijd op het Badhuisplein? Hey. Hey. Dat was toch vroeger. Dat was op het Raadhuisplein. toen? Kerkplein. Of Kerkplein, ja. Uh, even kijken. Dan de 18e hebben we de filmclub Simon van Kolm. En uh, dat is in het cirkus Zandvoort. Okay. Uiteraard in de bioscoop. En, daar en komt... onze gast komt nu binnen, dus onze... wij stoppen nu met de agenda... en gaan daar straks mee verder. Ja, we, wij gaan straks aan het einde van het programma... maken we dat even af. En uh, binnengekomen is dus uh, Sunny Veil. Hallo, welkom bij ons. Goeiedag. Van de zonnestudio Sunny Beach. De zon gaat ook meteen op hier, gaat hier schijnen. Ga zitten. Goeiedag. Goeiedag. En, jij bent uitgenodigd om uh, in het kader van onze serie... de mens achter de ondernemer. Dus dan willen we eigenlijk ja, ook wel iets weten over de, je, je, je bedrijf. Maar eigenlijk meer over wie is de persoon. Hè? Waar kom je vandaan? Uh, uh, waar ben je geboren? Ja. Om daarmee mee te beginnen. Je komt uit Zandvoort? Ik kom uit Amsterdam. Ja? Ik kom uit Amsterdam en ik ben... Uh, jij, hebt, nou. jij hebt gejuicht gisteravond. <laughs> ik heb we we het. Het. Ik had het niet verwacht dus. ja. gisteravond. <laughs> ik uh, ben geboren en getogen in Amsterdam. Ik ben op Moet ik even goed nadenken. Ik ben op mijn twaalfde ben ik, uh, naar Zandvoort gekomen. Ik heb uh, de basisschool gezeten op de Beatrix. En daarna ben ik naar de Wim Gerterbach gegaan. Daar heb ik mijn opleiding afgemaakt. En eigenlijk heb ik het zo goed in Zandvoort gehad dat ik hier ben gebleven. Nou, dat is alleen maar goed, toch? En um, um, hoe, hoe ben je al meteen al met deze uh, Sunny Beach al. Uh, nee, ik in kwam eigenlijk uh, op het idee dat toen ik jarig was, wou ik onder de zonnebank gaan. Toen was de zonnestudio dicht. En Ach. ondertussen was hij al een half jaar dicht. En toen. Uh, was dat daar op het, op, de... ja, op het hoekje van. Uh, Burgemeester van Alfen. Dat je zo'n verkeerde tijd inderdaad. Ja. Uh, op het moment dat hij dicht was, dacht ik van: mam, uh, ik denk dat het een slimme set is om uh, zelf iets te ondernemen. En. Uh, het lijkt mij heel slim om een zonstudio te doen, omdat het nog niet... Het is niet de zand wordt. Als je er wel gebruik van wil maken, moet je naar Haarlem. Klopt, en toen zei ze van, ja. nou ga het maar eens uitzoeken en alles. Toen heb ik het uitgezocht via de Kamer van en dat soort dergelijk. En toen kwam ik erachter dat het uh, geen uh, fiat-verklaring is. Het is gewoon dichtgegaan, het was niet fiat. En toen zei ik van, mama, ik zou dat willen doen. En toen heeft mijn moeder me gesteund, financieel gesteund. En toen ben ik, uh, heb ik die stap gezet. Maar ik moet vragen, hoe, hoe, hoe, hoe, je bent nog heel jong, hè? Ik ben 21. 21. <laughs> Leuk. Uh, oh, je woont in Zandvoort, hè? Beg, heb ik begrepen? Ondertussen woon ik boven de zonnestudio. Oh, je woont erboven? Ik oh, woont erboven. Ik, uh, ja. We zijn nu... Zes maanden geleden verhuisd. Maar er is een kleine pandje. Ja, het in het begin terug, van he? Altenstraat. En nu zitten we 100 meter verder naast Café Neuf. En dan staan we iets uitgebreider met een woning erboven. Uh, die uh, huurbaas uh, heeft mij benaderd. Die huurbaas heeft mij benaderd. van Is het niet interessant om uh, een overstap te maken. Iets groter. En voor hetzelfde huur. En een woning erboven. Ja. Dus dat konden, wij, dat konden wij niet weigeren. Dat nee, was echt nee, dat uh, tot ideaal, nu toe de slimste is, ja. stap van de onderneming. Ja. ja. ja voor de luisteraars in het, uh, de ex-winkel van... Balledux. Balledux, ja. Correct. Weken, correct weken de de, altijd, de Ja, en daarna de Masselmarkt. Maar voor de oudere Zandvoort is Balledux uh, een begrip. Ja, klopt. Ja, klopt okay, da, ik. Da, dat pand praten we benadert de burgemeester enzovoort. Het is een historisch pand. Het is een historisch pand. Helemaal opgeknapt. Ja. En uh, daar ben ik de, uh, met dank aan de uh, huurbaas. Oh. Want uh, zelf hebben wij de verbouwing niet betaald. Uh, mijn vader is helaas overleden. En uh, op dat moment kon ik de, uh, eigenlijk de verhuizing niet betalen. Ja. En toen hebt de huurbaars gezegd, uh, ik neem de kosten op mijn rekening. Ja, ja want uh, ik ben er vaak langsgelopen. Best wel een aardige tijd aan het verbouwen geweest. Ja, he? Absoluut. Het ja. was echt nodig, het pand, om een zonnestudio te maken. Absoluut, het was zo uh, heftig. Uh, de steunbalken van het pand, die waren er niet. Okay. Dus als er oh. eenmaal brand had uitgebracht, dan had het hele, hele pand ingestort. Ja. Het, is echt, het was echt levensgevaarlijk, wat u zegt. Dus, ja. dus uh, de verbouwing is uh, gedaan door de familie Berg... en dat is inderdaad heel professioneel uh, uh, ja. onderhanden genomen. Ja. Ja. Hey, en je zit er met je, met je, met je moeder en je, moeder en en je en zus? En je zus. Okay. Ja, met correct. Met die, die, jullie met z'n drieën werken jullie in de zaak? Ja. het is een familiebedrijf. Okay. Dus echt een echte familiebedrijf. Ja. Is dit wat je altijd... Had, of is het gewoon... Nee, het is heel tevallig. Mijn naam is ook Sonny. En ja. als ik mijn naam zeg... dan beginnen mensen ook inderdaad te lachen ja. van... Uh, het is uh, voorbestemd geweest. Ja, misschien wel... Ja. Dat is ook komisch, inderdaad. Ja, ja eh, hoe spreek je jouw achternaam uit? Valje. Valje. Oh, zo Frans. Wij, wij, oh, wij maakten er maar zo niet veel het van. Het is heel pittig. Oh. Dat is moeilijk. Om het tommen in nee. Amerikaans of heel Engels te naam. houden. Ja, ja. Valje. Het is Engels. Er zit een apostrof op de E. Oh, oké. Okay. Oh. Goed. Okay. Nou, duidelijk. Hmm. Maar goed, uh, dit had je een paar jaar geleden ook niet gedacht... dat je dit zou gaan doen. Nee, dit had okay, ik nooit verwacht. Dit had ik nooit verwacht. Ja. Maar, moet je nou verder nog opleidingen hebben of... Nee. Uh, nee, je moet wel een aantal uh, dingen met de gemeente bespreken. Zoals ja. uh, brandveilig, uh, krachtstroom. Er komt wel uh, heel veel haakjes en oogjes bij kijken. Ja. Maar over het algemeen kan je in zo'n studio uh, zonder diploma starten. Kun je starten... Het, uh, hoe kom je dan, dan toch aan die kennis om. Uh... Je krijgt cursussen. Je okay. krijgt cursussen. Oké, okay. je, uh, je wordt wel opgeleid. Op het moment okay. dat je zo'n zil begint, word je door meerdere bedrijven benaderd. Want iedereen zit er natuurlijk meteen een omzet ja. in. Ja. <laughs> zo gaat het. Ja. Nou, je wordt meteen benaderd door Australian Gold, de andere bedrijven. En door Elgelijn zelf. We hebben zo'n Zonnebanken. Ja. En dan word je, krijg je een cursus hoe je de huidtype kan bepalen van een mens. Ja. En hoe je het beste artiest kan geven. Ja, ja. Maar dat zijn ja, want... de nieuwste zonnebanken, natuurlijk, allemaal, absoluut, hè, denk ik. Absoluut. Ja, ja. We werken ook inderdaad en? met klein Elgelijnen zijn ja. iets betere banken. Tenminste, de betere banken ja. onder de zonnebanken. Ja. En uh, iedereen adviseert dat wel. Ja. Dat wel. Natuurlijk, uh, zonnebanken was vroeger een risico. Ja. Met verbranden en huidkanker en dat soort ja, ja. dingen ja, ja. ja, ja. Tegenwoordig is dat uh, zo naar beneden gedrukt. Dus er zit een wet op, een Europese wet, dat je een straling mag uitgeven. Je mag niet boven een bepaalde waarde komen. Doe je dat wel, dan mag je zonnebank sluiten. Oké. Okay. Okay. Goed, dus je hebt op Stel en Sprong ook nog een heel ander soort opleiding moeten hebben. Mm. om dit te kunnen beginnen. Cursussen, ja. ja. Absoluut. Ja. Oké. Okay. Uh... Maar wat was je opleiding trouwens? Mijn uh, opleiding was uh, ik heb op Wim Gertenbach gezeten. Ja. Nee. Toen heb ik uh, uh, ja ja echt. <laughs> ik word een echte zandvoerder. Ja, ja, ja. ja ben echt. <laughs> Toen uh, heb ik uh, uh, vmbo gedaan. Dat vond ik niet zo heel uh, de Dat vond ik niet zo heel uh, geweldig. Nee. Toen heb ik de havo gedaan. En op de helft van mijn opleiding heb ik gezegd ik stop ermee en ik ga ondernemen worden. Ja. Ja en ik wou zeggen je bent zo in één keer van school ja. naar ondernemer. Ja. Hè? Ik heb echt gezien dat ik heb vmbo gedaan de op het uh, NOVA-aanhalen. Ja. Dat was niet helemaal mijn ding. Veel dingen met je handen, maar ik ja. was meer van het denken en van het, ja. Ja. Van het organiseren. Ja. Toen heb ik HAVO gedaan. Toen dacht ik ja. dat ik daarmee verder kom. En dan de helft van mijn opleiding. zei ik, mam, uh, School is het niet. Ik moet gewoon gaan doen. Ik moet ja. werken. Ik moet ondernemen. Je bent een doemender. Ja. Ik heb ja. de stap gedaan. En, en Havo is heel algemeen. Je, ja. je, je leert er geen vak mee. Absoluut. Je leert geen vak mee. Je nee. leert over het algemene, algemeen heel brede algemene, dingen, algemene. dingen, heel, brede dingen. Ja. heel brede dingen. En als je als ik eigenlijk nu terugdenk, de dingen die ik geleerd heb, nou, dat, dat, dat gebruik je niet. Dat nee. gebruik je nee. niet. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Maar ja, ondernemen, eerst ook je administratie bijhouden, nee. een nee. beetje planning maken nee. voor de toekomst. Je hebt natuurlijk ja, het ja, financiële plan. Je toch wel een baat bij dan. Absoluut, absoluut. Hoofdrekening is belangrijk. Dat soort dingen is absoluut ja. belangrijk. Ja, en je moet ook een plannetje voor volgend jaar maken. En wat of ga ik voor geld erin stoppen? Je, je of moet vooruitkijken inderdaad met de zonnestudio. Dus dat, het strand ja. is eigenlijk je concurrent. ja je Als het mooi weer is. Nu is het dus, het dus mooi weer geweest hè, de laatste tijd. Heb je dan, is het dan komen er dan minder uh, mensen? Dan, of? Uh, ja, dat, u gaat erom lachen. We hebben dan een siesta. Oh. En wij zijn van 9 <laughs> tot 12 <laughs> dagen geopend. <laughs> ja. Van 12 tot 6 dicht. Ja. De oh, en de avondweg open. Oh, dan is de ja. zon weg. Dan zit ik zelf op het strand. <laughs> <laughs> oh, je, je bent zo bruin uh, van het strand. <laughs> <Ja>. <laughs> Inderdaad. Hartstikke leuk. Nou, dat Goed. is wel heel slim. <laughs> ja. uh, hoe vind jij het om uh, in Zandvoort te ondernemen tot nu toe? Uh, moeilijk. Ik vind het wel heel moeilijk. Uh, de huurprijzen zijn over het algemeen veel ja. te hoog in Zandvoort. Ja. Ik hoor al mijn uh, collega's daar ook zeker uh, klagen om ons heen. De haltestraat is één familie. Op het moment dat je een handen staat onderneemt... het is ja, echt heel zet, gezellig. Ja. Het is gewoon echt een familie. Ja. Ja. Ja. Uh, het is ja. nooit stil. Uh, je ziet elkaar ochtends tot avonds laat. Ja. Het is echt heel gezellig. Maar over het algemeen... is het wel moeilijk. Zo is, Tegenover ons was het... Uh, Grand oh, Café ja. uh, was dicht. Ja. Ja. Weet je, dat is toch wel heel, heel zonde om te Jammer. zien in weet je? En ik, ik, ik zou best wel graag willen dat de gemeente daarna... ook wel een klein beetje in stuurt van... die huurprijzen moeten gewoon naar beneden. En een leeg pand, dat kan niet. We moeten nee. met z'n allen Zandvoort aantrekkelijk maken. Helaas is het iets minder... Ja. aantrekkelijker vroeger. Maar we moeten het met z'n allen doen. Ja, Goed. Leuk. Je bent een jonge vent, dus jouw levensverhaal is nog niet zo lang. Oh. <lacht> uh, we weten nou wat meer van je. En dat was ook de bedoeling om... Uh, we hebben de, de zaak zien openen, maar we, we, we willen graag weten wie erachter staat. Nou, dat weten we een beetje. Gezellig. Hé, hey, bedankt voor je komst. Geen probleem. Okay. Ik vond het gezellig om te zijn. Oké. Okay. Dank je, En wij gaan het eerste uur uit met Eric Clapton. Tears in Heaven.